In verhouding daalde het aantal faillissementen het meest in Friesland, in Groningen en Flevoland was een kleine stijging te zien. Na 137 jaar komt er een einde aan de papieren versie van de telefoongids. Eind dit jaar verschijnt het laatste exemplaar. Volgens de uitgever zoekt tegenwoordig bijna iedereen adressen en telefoonnummers online op. Ouderen die de papieren versie nog wel gebruiken krijgen een cursus aangeboden hoe ze nummers op internet moeten opzoeken. Het dodental van de verwoestende modderstromen in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot zeker 17. Nog eens zeker 17 mensen worden vermist. Eergisteren kwamen massa's puin en modder naar beneden door hevige regenval. Zeker 100 huizen zijn vernield. De modder is op sommige plekken wel anderhalve meter dik. De neerslag viel in het gebied waar de afgelopen maand enorme natuurbranden woedden. Daardoor is de begroeiing grotendeels platgebrand en houden de wortels de grond niet meer vast. De Hogeschool Rotterdam sluit voorlopig een deel van een lesgebouw vanwege de brandveiligheid. De Hogeschool heeft alle gebouwen laten onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen afgelopen zomer. Bij die brand kwamen 71 mensen om het leven. Het vuur kon zich razendsnel verspreiden via de gevelplaten aan de buitenkant de Rotterdamse school, laten platen in het 30 jaar oude gebouw... de komende dagen ook onderzoeken. Zo'n 3500 studenten krijgen daarom voorlopig les in andere gebouwen. Het weer op sommige plaatsen kan het mistig zijn. Verder is het grijs met af en toe lichte regen of motregen... en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Het is natuurlijk ook in zo'n college even zoeken van hoe zitten we in elkaar. Maar je merkt, mensen hebben allemaal levenservaring. Dus dat, dat loopt dan vanzelf.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 Uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ah, je oké, hoe je het went of keert... Ja, op, ja, op, ja. Op, op je eigen plek... Uh, I ja, gewoon als mens. Ja. Uh, uh, uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert... Ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes oh, ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen. In dit soort zaken. Uh, ja. De schaduwen anders worden. Uh, Zouken. Nou, zo diep zijn ze <laughs> ook weer niet. Maar er uh, <laughs> <laughs> zitten ja, wat krasjes en, her en Maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Hoe diep die deuk is...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 Ook al heb ik haast. Want wat doen kinderen? Wat doen huisdieren? Die hebben onvoorspelbaar gedrag. Klopt, ja. Dat kan je ze kwalijk nemen. Maar ja, ja ik denk dat is de essentie van kinderen. Laten we dat vooral zo houden. Ja, ja ze kinderen anders, anders ga je in zijn, maken. Maar ja. laten we daar wel rekening mee houden. Als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en...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 Eh Behalve de, de wielrenners. Bedoel, de wielrenners da, da, rijden ma, die rijden over de stoep omdat Luxemans. weg het zo hopelijk ja, is. Dat zouden is. we eigenlijk <stbaren> moeten verbieden. He. Zijn we het daarover eens? Ja, nee, ik, ik snap dat die mensen het heerlijk vinden om te, om te fietsen. Alleen, het nou, is, is, fi it, it is wel een dingetje ik fiets natuurlijk. fietsen toch? <lacht> ja, ik, ik, ik maak hem nog smarter. He. Hij wordt ingewikkeld op het moment dat euh, u.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 Alleen, dat voelde als heel onveilig. Maar het effect daarvan is dat we voorzichtig geworden. Ja. ja, dat is wel. Uh, en dat, is, dat, dat wil je is, eigenlijk. Dat, ja. ik, Vervolgens ik ben heel, maakten we weer een voorrang situatie okay. ervan. En toen ging, toen ging het fout. Ja, <laughs> ja. want mensen ja. nemen dan voorrang. Staat nergens in de oh. verkeerswet. Ik kan nee. het niet hard genoeg zeggen. Ja. Nee, je mag het niet. Het is een... Uh, uh, ja, ja, precies. Ja, mooi. Goed, dat was het fietsen op de boulevard. Ja. Dan hebben we de Veteranendag, 14 oktober. ja. ja.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 Ah, Ik zeg, wat bedoelen jullie met een blauwe hap? Maar dat is, ja. dat is in de marine traditie <güls2> <güls2> vooral marine zo. Die wordt daar geser ja. geser uh, geserveerd. Een koring, hè? Dus uh, ja. mensen oh, krijgen ja. een, ja, een. Ja, dat is de blauwe ja. hap. Ja. Ja, ook, ja. Een basale maaltijd. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, nou, en dan gaan we weer afsluiten. Ja, leuk. Dus 14 oktober is het, hè? Ja, En dan was het volgende onderwerp de recreade. Wat 50 jaar bestond, en hebben ook een waardering.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 zijn nee, we alle. gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotten gehad? Die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we hebben oh. uh, het de onderwerpen ja, gehad. Allemaal, maar 50 jaar ja. dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort ja. Ja, ja. dat, uh, dat, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja. Ja, zeker met een prachtig uh, dierenasiel ja. daar. Kom. Kom erbij Zij zitten, zitten. Alet. Ja. ja, goedemorgen hoor. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Alet. Ja. Hoi, Irene. Hoi, hoi ja Alvast een, uh, een hele plezierige open dag. Ja, dank u wel. Welkom. Ik ga kijken of ik, uh, want we <laughs> hebben twee andere activiteiten, of ik nog even langs kan komen. Maar uh, ik kom sowieso regelmatig langs, ja, maar dat is meer de pensioenfaciliteit. De uithouder pensio ja. <laughs> dus van uh, dierenwelzijn van Heiland komt oh. van 1 tot half, nee, van 12. Nee. In de microfoon praten dan? graag, anders ja. kunnen we het horen. Oh. allemaal ja, het is... willen het ook graag ja, horen. Iedereen wil graag ja, horen wat ja, je nou, trouwens nou, bij zo. ons is. komen zitten Alex, Alex. Schoutenbeek. Van de Biraceus. in kennen mijn land. Zo heet het ja. tegenwoordig, Eigenlijk. heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dank, Dank, Dank wel. De u wel. U de ook, de ook dat u weer gekomen en, uh, bent. Kom allemaal morgen ook naar de dierenasiel, want het is echt een moeite ja. Ja. Kijk. Ze en we ze hebben ze zelfs inderdaad ook van uh, iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Ze moeten zich wel legitimeren. Ja, ze moeten het laten zien. Nou ja, ik wil best zeggen dat ik 50 ben, maar dat gelooft toch niet. Nee. Dank is wel Dank u wel.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 Schadigd, Hij heeft hè? enorme aandacht uh, nodig ja. en uh, houdt ervan om knuffel te worden. dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat is ook heel fijn. is ontzettend He? leuk. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Um, ja, ja. ja, we hebben een maand geleden of twee maanden geleden is dat een beetje ja. gevierd met officiële opening uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben dat u verteld. voor asiel. Ja. Bijzonder, hè? Ja, heel heel mooi bijzonder. Nou ja, bijzonder ah, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk een dat je dat hebt. Ja, je moet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 net nieuwe planten neergezet ja, hebt en je met... komt een week later en je denkt oh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 Ja, dat werkt dus blijkbaar. Perfect. Dan komen er steeds minder kittens natuurlijk. Ja, zeker. Het is echt, nou, dit is echt niet normaal. Wat we nu uh, zo weinig hebben. Nou ja, daarmee nou ja. kan je zeggen. Dat mensen dan uh, toch uh, wat bewuster uh, omgaan. Met, met hun huisdieren. Hè? Dus ook bewuster weten. van, nou, Een huisdier moet inderdaad. Gecastreerd worden. Of gesteriliseerd worden. Ja. Wil je niet een soort wildgroei uh, krijgen. Nee. En daardoor In ook.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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. om, om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, dat is logisch. Nou, dat is toch. Uh, dat hè? wordt een leuke dag. Leuke dag? Het is ja. Heel, ja. Ik ben er morgen niet, helaas. Nee. Want ik, nee. bij mij, uh, ik ben bij Moetraal de Slag niet, uh, op de krog. Nou, dat is jammer. Ja, ja. ja. Het is ook jammer. Ja. Maar er komen er meer toch? Kan elke dag kun je toch komen Er is een speelgoedbeurs, een ja. kleine speelgoedbeurs. Ja. Grabbelton, ja. ja. ja. we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, hè? Soep van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 Die komt ook. Die ja, uh, ja. ook komt ja, en ja. die altijd ja. leuke ja. dingen heeft. Dus, ja. Ja, we hebben één heeft. iemand die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht: okay. uh, cakejes, kiesjes. Van de ja Het is oh, feestje. Wordt een feestje, feest. Ja, ja. <laughs> het wordt een groot feest. Ja. En het is zo: alle kinderen die komen, ja, die uh, krijgen een beer van ons. Zo zo. Ja. Nou ja. Ja.